Goedemiddag, ik ben Kasper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland gaat meer raketten op Kiev afvuren. Het Russische leger zegt dat dat een reactie is op wat zij terroristische aanslagen of sabotage op Russisch grondgebied noemen. Afgelopen nacht heeft Rusland naar eigen zeggen een Oekraïnse wapenfabriek in de hoofdstad Kiev gebombardeerd, vertelt onze correspondent. Een fabriek die onder meer luchtdoelraketten produceert, maar ook raketten die gericht zijn tegen marineschepen. En nou, dat is door sommigen gezien ook als een mogelijke reactie op het feit dat ja, Oekraïne eerder heeft gemeld dat het die Russische kruiser Moskwa heeft beschoten en geraakt en uiteindelijk tot zinken gebracht. Eind vorige maand zei Rusland nog dat het de militaire activiteiten bij Kiev zou verminderen. Sindsdien was het relatief rustig rond Kiev. Voor de bekerfinale zondagavond tussen PSV en Ajax zijn dik 200 kaarten geblokkeerd. De tickets waren doorverkocht via websites die geen link met de KNVB hebben. De voetbalbond roept supporters met een geblokkeerde ticket op om hun geld terug te vragen bij de organisatie waar ze het hebben gekocht. Dit weekend rijden er extra treinen richting Zandvoort, doet de NS vanwege het paasweekend en het lekkere weer. Sinds begin deze maand houdt de NS rekening met het inzetten van de strandtreinen. Dat doen ze alleen als er meer reizigers worden verwacht dan normaal. We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar het is zover. Het festivalseizoen gaat nu echt beginnen. Op de camping van Paaspop in Schijndel zijn de eerste blikken bier, broodjes, knakworst en festivaloutfits al gespot, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant. Ja, het is een sfeer alsof het een soort van bevrijdingsdag is, een soort bevrijdingsfestival. De tentjes die worden hier nu opgebouwd. De poorten van het festivalterrein die gaan om drie uur open, maar tot die tijd wordt hier een goed feestje gebouwd. Deze paaspopganger kan niet wachten om vanmiddag in het zonnetje naar Bens te gaan. Gaan wij hebben twee jaar lang moeten wachten op dit geweldige feest. Onze heeft twee jaar lang lopen rijpen, net als bier. En uh, ja, wij gaan nu uh, drie dagen lang uh, feesten, genieten, want het kan weer. Dan het weer nog. In het noorden bewolkt, in het midden en zuiden wat zon. Het blijft overal droog en het wordt 10 tot 17 graden. In het paasweekend flink wat zon en wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A2 amsterdam den Bos, tussen Maars en Knoop het Oude Rijn vijf minuten vertraging. De A7 van Horen naar Den Oever tussen Wieringen-Werven en Den Oever tien minuten extra. En verderop richting Friesland bij Breesland-Dijk ook tien minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ik ken. It might seem crazy, what I'm about to say. De kant van, uh, van het nieuws. Het uur, ja. We gaan nog even een uurtje verder. En dan, uh... Nog steeds met de lente en de lentegevoelens en de lenteperikelen. Nog... Lente ja, ja, ja. ja. Dus. Ja? ja. begin als eerst met de Jules de Korte. Met het nummer Lente uit 1963. Ja. Okay. Uit de oude doos, maar mooi. Zo maar, een liedje van de lente. Hebben we heus nog heel wat koude voor de boeg Van hoe de winter u bekomen is heb ik echt geen flauw idee Waarschijnlijk dat het beurtelings wat tegenviel en mee Maar koude narigheden waren er genoeg Maar kom sla de feestelijke trom Blaas de feestelijke fluit Want de winterwijs is uit Zomaar een liedje van de lente al zijn de hagen en de bomen nog niet groen, maar elke morgen zit de merel op het topje van het dak. Te zingen en te fluiten met een flair en een gemak, waarvan ik dikwijls denk, kon ik het zomaar doe. Maar kom, sla de feestelijke trom, blaas de feestelijke fluit, speel de feestelijke bas, want de lente nadert ras. Maar een liedje van de lente Hoewel uw kacheltjes een waarde nog bewijst Maar bij de buren is de schoonmaak toch al heus een heel heen. Bij ons zal het ook heel gauw gaan beginnen Naar ik meen wat van mijn zenuwen beslist weer heel wat eist Maar kom sla de feestelijke trom Blaas de feestelijke fluit Speel de feestelijke bas Draai de feestelijke lier Want de lente is weer hier Zomaar een liedje van de lente Al zijn uw bezigheden nog zo van gewicht En als de welvaart u beveelt te blijven letten op uw zaak Riskeer dan eens een gulden of desnoos een keer een knaak Om te genieten van wat warmte en wat licht En kom sla de feestelijke trom Blaas de feestelijke pluim Speel de feestelijke bas Draai de feestelijke lier Dans de feestelijke Morgen is het alweer voorbij. Een fenomeen dat overal veel opzien baart. Dat is het onderwerp dat nu wordt aangekaart. Te weten dat de tijd verstrijkt in snelle vaart. Want het is binnenkort al 21 maart. Dat is te merken in zijn en Trente. En waar men elders nog naar zijn kalender staart, weldra begint het levenslustige seizoen. Met zijn rijkwinkelier en al dat jonge groen. En vele meisjes in coquet gekleurd katoen, die zich vertonen langs de straten in het plantoen Behalve Truus, de assistenten omdat die altijd in het wit haar werk moet doen. Als waar het is afgelopen, volgt de maand april. Daar staan we nu alvast, maar eventjes bij stil. Het kan nog regenachtig zijn, wel eens en kil. Geen meer voor ijsjes, pot, kostuum en zonnebril. Begrijp me goed, ik zeg dit niet ten detrimenten. Maar het is nu eenmaal, zo, April doet wat hij wil. En als april voorbij is, komt de beurt aan mij. Dan zien we lammeren en geitjes in de wei. Dan komt er links en rechts een vogel uit een ei. Dan grijp een grijpen weertresvierig naar een schrijfgerij. Want kijk, we hebben hier te maken met het voorjaar Zoals ik u al eerder in dit nummer zei De Lente speelt in radio en op tv en brengt de beeld kunstenaar op een idee. Natuurlijk doet de journalist van harte mee en worst de dominee als ook de chansonier. Zo trekken massies mensen alle jaren rente van het cliché. Anders spelen met voorjaarsmoeheid. Ja, hoort er natuurlijk ook bij. Ja, ook bij de lente. Ja, is dat bij de, in het begin van de lente altijd voorjaarsmoeheid? Ja, ja. het is voorjaar. <laughs> Ik dacht dat het altijd uh, bij de depressie van de winter hoorde, maar. Ben je al begonnen met uh, voorjaars schoonmaak? <laughs> Ik. Ja, jij. <laughs> onderwerp. Ik, uh, de olieprijs is bijna op het niveau van voor de Russische <laughs> ja. Ik heb er een oplossing voor. Ik heb iemand ingehuurd. Ja? ik, ja, ik heb een schoonmaakster nou. <laughs> ja, dat vind ik wel ideaal. Hè? Ja, echt hoor. Er scheelt een hoop tijd, ja. ja een hoop. Ik heb zo'n dus Ik Maar altijd gehad. Ja? Altijd nee, nee, nee. een hekel aan het huishouden gehad. Weet ja, je, ja. vroeger had ik natuurlijk een heel goed excuus, oh, ik moet ook uh, fulltime werken. <laughs> maar nou ook niet meer. <laughs> die, die, die doet het ook niet meer zo lekker. <laughs> ik heb er gewoon een hekel. Ik, ik vind het gewoon echt naar, stomzinnig werk. Oh, ja, eigenlijk ja, ja, ook inderdaad, ja. Ja. Ja, wat ik kom zei, zeggen doet het veel grondiger dan ik inderdaad. Ja. De, die mensen kunnen. zijn er ook gewoon veel beter in. Ja, ik heb wel. er geen talent. voor. Ik ben nooit talent voor <laughs> gehad ook. Ja, maar dat, dat geloof ik niet dat je, dat je talent moet hebben om schoon te kunnen maken. Ja, sommige mensen zijn er echt zo goed in. Ja. Die, hey, dat doen, is echt het, ja. die zien dat gewoon ook. Je moet, dat, je moet je een beetje focussen. <laughs> ja. Zal het daar aan liggen. Ik kan me niet focussen. Ik denk het Ja. ja. Ja, ja. Maar goed, je had het over de olieprijs. De olieprijs die is bijna op het niveau van voor de inval van uh, of de Russische invasie van Oekraïne. En, uh, maar hij is, hij is nog steeds boven de 2 euro. Je ja. ik snap dat gewoon dan niet, weet je? Nee, dat snap ik ook niet. Nee. Want de dus, accijns zijn er al af van afgegaan. Nou betalen wij natuurlijk altijd meer accijns als dat we voor de benzineprijs uh, betalen. Ja, klopt inderdaad, Ja. ja. En nee, toch blijft hij die gewoon kaart. zo ontzettend duur. Ja. Dus dat vind ik raar. Ja, als het gas maar een beetje omlaag gaat, ja. Ja, ja ik denk dat de gas. Zijn, ik denk sowieso dat we helemaal van dat gas af moeten. Ja, maar het zal nog wel even duren. Hè? Ja, maar ja. Mijn Mooi. energieprijs is uh, heb ik twee weken geleden verlengd. Die ging van uh, 74 euro per maand naar 174 euro per maand. Jezus, dat is ja, toch dat toch niet hoop, normaal? He? Nee. Maar je hoort wel ergere verhalen, hoor. Ja. Dat tegen de 500, ook voor een, uh, voor een appartement. Ik sprak uit. mijn broer gisteren. Ja? Mijn broer betaalt zo'n 500 zoveel. Jezus, ja. ja. Dat is toch niet normaal? Nee. nee je, in, in, in, in, in, in, in, toen de coronacrisis begon, hadden we zoiets van... Oh, weet je, met dat thuiswerken, we kunnen allemaal... We kunnen een nieuwe, ja. mooie start maken. Ook klimaattechnisch. Ja, klopt, ja. Er is geen reet van terechtgekomen. Ja, ondergesneeuwd, ja. Nee, ja klopt, en nu ja. ja. valt dus uh, Rusland uh, Oekraïne binnen. Ja. Moeten we van het gas af, want ook beter voor Groningen. Laten we daar ook nog eventjes een paar mensen laten wonen. En dan denk ik: van waar, waar, waar, waar leren wij de les niet? Nee. We leren niks van het verleden. Dat klopt. Nee. Ja, ja. Dat vind ik, ik vind dat zo jammer. Ik denk... Ja. We hebben zoveel mogelijkheden. En elke keer wordt erop gewezen van... Hé hey jongens, coronacrisis. We moeten wat aan het klimaat doen. Ja. We leren het niet. Nee. Nou heb je een mooie les. Je zijn, we zijn veel te afhankelijk geworden van Rusland. Ja. Ja. Met, met ja. olie, gas ja. en, uh, en uh, dat soort dingen. Maar nou, er zijn wel wat lichtpuntjes. Want vandaag stond er ook in de krant... We hebben nog nooit zoveel... Uh, ...andere energie, dus... Uh, ja. Het ja, was uh, wind- en zonne-energie, dat is meer dan de helft op dit moment, ja. En Nederland is daar voorlopig over, we zijn met z'n allen blijkbaar... ...we springen als gek op die zonnepanelen, ja. Ja, maar goed, in Spanje ligt een heel netwerk om... Uh, ...dat uh, Amerikaans vloeibare gas ja? om te zetten. Dat, uh, ja. En pijpleidingen, en die lopen tot aan Frankrijk... Ja? En Frankrijk heeft er nooit wat mee gedaan. Die zou met, Frank met Spanje samen gaan werken om dat helemaal door Europa oh, te gaan verspreiden. Oké, okay. ja, ja. En het stopt bij de Franse grens. Franse, ja, Frankrijk hebben, heeft er nooit wat mee gedaan. Nee, ja, die hebben kernenergie, hè. Ja, ja maar ja, goed, weet je, denk van... Zou dat toen die dat idee kwam van Frankrijk en Spanje. Spanje heeft dat helemaal aangelegd. Ja. Nou, maar, alleen uh, Frankrijk, Spanje heeft er wat uit aan. Gas Amerika. Ja, dat vloeibare gas. Ja, ja. Op een mijl of zeven inderdaad ja. Ja. ja, maar ja goed, je bent wel even voorzien en... Ja, maar ja, wij dachten Tien, uh, twintig jaar geleden Dat als we Rusland economisch aan, uh, aan ons binden, binden ja. Komt er geen oorlog ja. meer? Dat is een denkfoutje Ja, toen niet Nee ja. Ja. Ja. Ja, Je hebt yes. het ook moeilijk hoor ja. Maar ik ben met je eens Onze regering heeft geen visie Nee, hey, al, al tien is. jaar sinds Mark Rutte... Oké, okay, okay, okay, ik mag Mark Rutte niet. Dat, dat nee, geef dat ik meteen we, toe. Ja, okay. Dat weten we inmiddels. Ja, maar ja. sinds hij aan de macht is, is er alleen maar korte termijnvisie geweest. Ja. Er is niet vooruitgedacht. Nee. En dat was eigenlijk in de jaren zeventig al, dat we in de zorg zeiden van... Jongens, hou er rekening mee, die babyboom wordt straks oud. Ja. Dus dan krijg je een probleem in de gezondheidszorg. ja. ja. Geen regering die er wat aan gedaan hebben. Het is alleen maar korte termijn denken, weet je? En managers in huren en, en, ja. en dure. Ja. ja, veel overheid, ja. ja. En wat experts natuurlijk, wat consultants, ja. We hadden een keertje bonje op de afdeling. Het, li het liep niet tussen de management en ons van het, op de werkvloer. Ja. Wordt er een bureau van buiten ingehuurd met psychologen en... Ja, consultants, ja. En ja. consultants en er wordt, ja, er wordt nu echt naar jullie geluisterd. Wat is er veranderd? Nou, helemaal niks. Nee. Het heeft een hele hoop geld gekost. Ja. En uiteindelijk moet je toch leren fietsen met die, met die management. Want ja. Ja, maar er wordt gewoon niet naar de werkvloer geluisterd. En dat is wat... Nee. in die hele coronacrisis natuurlijk ook door heel veel verpleegkundigen aangegeven is. Van, ja, jongens, ja, ja. hoor ons eens. <laughs> Want je kan beter tegenwoordig <laughs> schoevers doen, als dat je verpleegkunde gaat doen. Ja, ja. ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, het blijft moeilijk. Ja. Ja. Nog dus twee opmerkingen, we hadden net uh, dokter Anders, uh, nee, Jules de Korte Dr. En dokter Anders Peet heb ik nog een heel dom mopje over, over Jules de Korten. Okay. Heb jij de vrouw van Jules de Korte wel eens gezien? Hij ook niet. <laughs> Sorry, was dat <laughs> Nou uh... Calm yeah. <laughs> down. Dit yeah. was Beautiful Day bij U2 en daarvoor hoorde we Beautiful Morning eh? bij de Roscos. Ja. Yeah. Alles blijft beautiful. Nou, het uh, Bad zijn uh, nog steeds uh, die, uh, die zes woningen van, uh, van die flat. Ja. Yeah. En uh, nou, ze willen zo snel be mogelijk beginnen met, uh, met slopen. Maar die mensen die willen nog steeds niet eruit. Oh. Uh, momenteel wil Filex nog twee opties over... ...namelijk minderlijk schikken door een financiële vergoeding aan te bieden... Ja. ...of het afdwingen via de rechter. Filex is beide opties aan het onderzoeken... ...en de gemeente onderzoekt welke juridische stappen genomen kunnen worden. Kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van Filex. Binnen twee weken wordt besloten of de keuze van minderlijk schikken uitkomst kan bieden. Oh, ja. Ja. Het ziet er ook niet uit. Nee, het zit, erin, het zit er niet uit. Nee. Ja. Maar we krijgen de hotels voor terug, hè? En zit Noord of Zandvoort daarop te wachten? Ja, ik heb geen idee, volgens mij. We slapen lekker genoeg, toch? Ja, en het, het worden over je en deuren. De, ja, en de, ja, bij, uh, bij je bouwers en, ja. komt natuurlijk ook nog dat uh, nieuwe gebouw uh, erbovenop. Ja. Of ernaast. Ja, als het doorgaat, is het al... Uh, Jullie ik hebben denk al wel dat het doorgaat, Ja. Het zit er wel... Uh, Althans, het ziet er uh, wel, naar uit, wel naar uit dat ja. dat, dat gaat ja. gebeuren. Ik zat ook te denken over jullie verbouwing. Jullie zijn natuurlijk een hele grote flint met een hoop geld en zo, maar... Hoe bedoel je? Nou, dat, uh, daar gaat heel veel geld eigenlijk in om, inderdaad. Jullie sparen natuurlijk ook op een maand een hele hoop. En dan, nou, ja. momenteel worden onze ja. balkons vernieuwd en ja. uh, alles. En dat, uh, dat is ook uh, acht, uh, ruim acht ton. Zo, dat geld, is inderdaad. Ja. Dus het uh, ja. Ja, gaat er ook vat heel vat. hard weer uit ook. Ja, ja dat zit ik ook. Te denken. Want uh, we zijn ook bezig met onze bekomst. Er zit wat betonrot in of zo. Maar nou, we hebben offertes kregen van 170.000 euro. Dus we gaan het toch anders aanpakken. Ja. We gaan maar gewoon uh, ja, herstellen wat er herstellen moet worden. Ja. Want, uh, het is eigenlijk ook niet gevaarlijk. Ook, uh, constructieve veiligheid is niet in het geding. Nee, dus nee, dat is bij ons ook niet echt in het geding hoor, maar dat was natuurlijk wel betonrot en ja. we willen nou een ander, een, een soort uh, ja, nieuw laagje over dat balkon hebben. Ja. Nee, ik vind het een beetje onzin, maar goed. Uh, ja, ik vind niet, het ook moeilijk uh, om te investeren inderdaad, ja. ja. Ja, weet je, pak het dak aan of, of dat soort dingen voor dat geld. Ja, het dak is toch nog goed of niet? Nou, maar ik geloof wel dat dat er weer aan zit te komen een keer. Oh, ook nog eens. Oh. Ja. ja, dat zou de VVV moeten weten. Ja, ik zou het. Ik, en uh, voor is het ook al heel lang niet meer geschilderd, dus die moet ook weer geschilderd worden. Ja, ja, ja, ja, ja. we zitten natuurlijk wel met onze kop uh, precies in de zee richting. Ja, zeker. Ja, je volle aag. Ja. ja. Dus, maar goed, uh, het zijn andere prikkelen. Ja. Maar goed, dit weekend uh, weer paasvuren. En het uh, heel leuk voor de mensen met astma. Het RIVM waarschuwt al voor vieze lucht. Ja. En uh, tijdens uh, het stookalert wordt geadviseerd geen hout te stoken in kachels of open haarden. Om op deze manier te voorkomen dat de luchtkwaliteit nog sle slechter wordt. Nou ja, gelukkig is het mooi weer. En het is westenwind, dus uh, Zandvoort heeft er geen last van. Hebben wij er geen last van? Nee, westenwind dus, ja. Nee? Ja. ja. Maar ik lees ja. ook dat het niet alleen in Oost-Nederland is, maar ook in Duitsland. Duitsland schijnt ook heel veel te zijn, ja. ja. Wist ik ook niet, maar... Waar komt het eigenlijk vandaan, die paarsvuur? Ik ga het opzoeken, Goed. waar die paarsvuren vandaan komen. Draaien we. Moet je eerst even die andere opzetten? Ja, dan moet ik eerst even de andere opzetten. Ja. Better middelen met... met... Ja. ja, gaat u gang. Spring can really hang you up the most. Daar gaat hij? Oh ja. Hoi. Thing Threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter. All I've got to show's a splinter. For my Mooi, hè? I natuurlijk de Beatles met Here Comes the Sun. Ja, en Bette Metler natuurlijk. Ja. met. Here uh... ja, Comes the Sun is ook een nummer natuurlijk van uh, George Harrison. En dat schreef hij toen de tijd in 1969. Er veel problemen met uh, de Apple-firma, uh, hè? De platenmaatschappij. Dus de platenmaatschappij, waren... ja. Ze hadden ze, uh... Ja, want als je nu Apple zegt, denkt iedereen van... Was oh, was Apple er ja. toen ook al? De Beatles, Apple, <laughs> ja, ja. Maar ze hadden dus veel ruzie over het geld of zo, hè? En dat ging allemaal niet zo goed met het geld of zo, dus... Uh, ze moesten daar vaak over vergaderen Dus George en op een gegeven moment had er genoeg van. En zie je een lekker nummertje dat hij gegeven achter in de, achter in de tuin. Hier okay. komt de zon. Ja. En uh, hoe heet het? de paasvuren, dat is van oorsprong. Zo vermoedt men een traditie uit de, de tijd van de Germanen. De ja. vuren werden ontstoken om de god Ostara een offer te brengen. Het vuur stond symbool voor vruchtbaarheid en nieuw begin. Vermoedelijk vielen de, de deelnemers flink feest met aardig wat drank erbij. Kijk, kijk, kijk. dat snappen we. Toen konden ze ook al feestje oh. vieren. Nou, ik zat te denken, wij doen dat ook met onze kerstbomenverbranding. Uh, ja. Op het strand. Nou, ja. Dat is ook een hoop... Uh, ja, ja in, uh, in Den Haag deden ze bij kijktuinen een hele hoge... Ja, oud-jaar <laughs> inderdaad. Ja, ja klopt. Ja. ja, dat gaat ook weer gebeuren, denk ik. Ja, ja. ja. Ja, ze mogen geloof ik niet meer zo hoog. Oh. <laughs> ze waren een beetje te hoog. Ja, daar kan je iets mee voor dus. voorstellen. Oké, okay, een beetje cabaret. Eerst Jochem Meijer met Zin in de Lente. En dan uh, Claudia de Brij met De Natuur. Ik ben klaar met het ziek zijn. Met moe en niet meer fit zijn. Ik ben klaar met witte jassen en mijn leven aan te passen. Laat de dood nog lang niet winnen, ga gewoon opnieuw beginnen. Ik heb geen zin om weg te kwijnen, wil de zon weer voelen schijnen. Ik heb zo'n zin in de lente, zo'n zin in de lente, zin in de lente vandaag. Ik heb zo'n zin in de lente, zo'n zin in de lente. Duiken. Ik wil koeien flaaien ruiken. Ik wil schapen die gaan baren. Ik wil egeltjes zien paren. Ik wil kikkertjes die drillen, Ik wil pruigen, brossen, pillen. Ik wil huppelende geitjes, bloemetjes en beidjes. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. zin in de lente, wat waar? Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. De lente helemaal binnen. Mag je gewoon opnieuw beginnen? Zie je rokjes met meisjes en framboze waterijsjes? Nee, loopt niemand meer te snuiten, maar iedereen te fluiten. De dus laat die bloesem nou maar bloeien. Ik heb zo'n zin. Het was lente en wij zaten in de tuin toen de deurbel ging. De deurbel ging, de buurvrouw stond huilend voor de deur. Of ik al gezien had wat er was gebeurd. De heg tussen onze tuinen waar een nest jonge merels zat. Was besprongen door zo'n vuile klerenkat Het is de natuur, zegt haar man Het is de natuur, zegt haar man Het is de natuur, zegt haar man Het is de natuur, het is de natuur Mag ik bij jullie kijken of er nog één leeft Of die moeder Merel er nu nog wel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 Zeg, ze houden zich natuurlijk even schuil. Ik geef een glaasje water, ik doe echt mijn best. Maar met een glaasje water vul je nog geen leeg nest. Het is de natuur, zegt haar man. Het is de natuur, zegt haar man. Het is de natuur, zegt haar man. De natuur zegt haar man ja. Laudia de brein met de Natuur. en, de en, de vier en, vier en vier. Nou mooi. Ja. ja. je nummer toch? Hele mooie nummers, nou, ja. Goed uitgezocht. Ja. Om de, bij de cabaretiers te blijven. Herman Finkers, uh, volgens Herman Finkers wilde NAM dat hij een kritisch filmpje... over afvalwater van het internet afhaalt. De NAM wil dat de cabaretier Herman Finkers... een kritisch filmpje over de injectie van afvalwater... in de Drense bodem van internet verwijdert. Heeft de cabaretier maandag gezegd op Twitter... Uh, Vinkers wilden de video pas verwijderen zodra de lozingen definitief zijn gesto gestopt. En dan denk ik, wat gaat dat dan over? Hè? De NAM ja. deed toezeggingen tijdens commissievergadering, de gemeente Dingeland het, afval, uh, Dingeland. het afvalwater komt vrij bij oliewinning in Schoonbeek, Drenthe, en bevat giftige chemicaliën. De NAM pompt het vervuilde water daarna in lege gasvelden in Twente. Daar is vele jaren verzet tegen, deze praktijk. In het verleden zijn er lekken geweest in de leidingen waarmee het afvalwater naar de Twente wordt getransporteerd. Dus, ja, nam nou is gewoon weer lekker bezig, hè? Ja. Het, uh, een leuk bedrijf is dat ook. Hm, hm, hm, hm, hm. Ja, het, het, ik, ik vind dat je, het, uh, dat je zich daarvoor inzet in Ja. Point, want toen zei gisteren, uh, Joep van Teck ook, op een gegeven moment, hij gaat natuurlijk stoppen als cabaretier. Mm -hmm. Natuurlijk de vraag, ja, wat gaat hij allemaal doen daarna? Hè? Ja. Hij heeft twee dingen gezegd. Op een gegeven moment, hij gaat zo'n uh, reflecterend uh, jasje aantrekken. Hè? Dan gaat hij op, <laughs> op een kruispunt staan. Dan gaat hij auto's uh, dirigeren. Dirigeren, ja. ja. Jongens terug, of naar links, of naar rechts, of zo. Ja. En hij wordt een fulltime BNR Okay. Dus Hij gaat alle geneugten. en hij gaat in alle praatprogramma's, oh, alle praatprogramma's en dan. Ja. af. En hij dus... wordt expert van uh, waar hij ook eh, vraag maar heb je een mening daarover? Over... Ja. Heeft er mee? Hè? Ja. Ja ja. Over, ja. Dus, ja. Spoor overweg of zo. Dus, uh, hij gaat overal zijn mening aangeven. Dus, uh. Oké. Okay, nou kunnen we een keertje in het programma uitnodigen, ja. uh... Kan wel, maar ben bang. Kijk, we hebben nu onze. onze, onze uh, uh, uh, man die uh, alles weet, uh, niet kunnen bereiken, maar nee, dan kunnen we Joepie bellen. Ja, goede tweede is Joep, denk ik wel. Ja, ja, ja. We ja, in ieder geval een mening. <laughs> <laughs> Maakt niet uit. CO2-opslag, ja, weet ik alles van. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ik ben ja. voor. Ach, ja. dus. Nou, gaat u gang met uh, ...Wening voor de Sun van de Doors? Van de Doors, yeah. ja. Yeah Restless as a willow in a windstorm I'm as jumpy as a puppet on a string I'd say that I had spring fever But I know it isn't spring I am starry-eyed and vaguely discontented Like a nightingale without a song to sing Oh, why should I have spring fever When it isn't even spring I keep wishing I were somewhere else Walking down a strange new street Hearing words that I have never heard From a girl I've yet to meet I'm as busy as a spider spinning daydreams I'm as giddy as a baby on a swing I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin On the wing But I feel so gay In a melancholy way That it might as well Be spring It might as well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 might as well be spring. Nou volgens mij als je naar buiten kijkt is het echt spring. Ja toch? Ja. Ik ga zondag lekker naar de bollenvelden fietsen. Weer genieten ja. van de bollen. Keukenhof richting Richting, richting keukenhof. Lise. Ja. ja. ja. ja. Oké. Okay, nou ja. mooie route. Ja hè. Ja. weet wat toen wij in Hello woonden. <laughs> hebt ook hele grote velden met, uh, met hyacinten en dergelijke. Oh ja? Heel maar er heilig. stonden ook altijd allemaal toeristen in. <lacht> ja. Ik vond dat niet ja. echt geslaagd. En hier vind ik ook wel best wel lekker ruik, hoor. Ah, oh, maar ja. ja, wel lekker. Ja. ja. Dus nog andere plannen? Of, uh, hè? Ik, uh, nou, ik ga mijn pony verkopen. Oh ja? Waarom ja. dan? Ik heb er geen klik mee. Toch niet? Nee. Ah, dus, uh, oh, dat is wel apart. Dat heb ik ja. niet gedacht, nee. Nee, ik zelf ook niet. Dus uh, ja, daar ga ik dit weekend mee aan de slag. Oh, moet, uh, morgen vroeg. komt er een meisje, ja, die ken ik al heel lang, mm -hmm. maar die komt kijken, die, uh, die was wel geïnteresseerd. Oh, dus. oké. Okay. Oh jee. Ja. Zou ik instappen? Dan ga je een andere kopen of hou je, je nu voorlopig mee in die wand? ik ben wel voor plan nog. Verder te gaan kijken. Oh, ja, ja oké. Okay. Dus het goed is, bel straks na twee iemand en die heeft een uh, oh. PRE te koop staan. Een wie? Een PRE, Pura Raza Español. Hetzelfde als wat ik heb, had. Hetzelfde, oh, okay. Hetzelfde ja, Spaans ja. paardje als wat ik had. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus... Uh, oh, dat is spannend. Wie gaat nou? Ja. Volgende week uh, vervolg. Volgende week vervolg. Kom je en, uh, paard en de hond, kom je hier naar boven? <laughs> nee, nee, nee. Mijn paard komt niet mee naar boven. Die nee? Je gaat die trap hier niet redden nee het is maar ja. nee, het is een beetje stijl. te steile trap ja, okay. tra ze kunnen wel iets trappetjes lopen maar dit is oh, maar dat is ook een traplift hoor uh, ik denk niet dat dit het paard nee, houdt zo. bovendien een paard laten zitten is best wel dat doe je wel <laughs> langer dan een week over ja? <laughs> nou, je hebt even de tijd oké okay, nou dat was het nou, weer luisteraars ja. tot Bedankt. volgende week tot dat gezellig. was gezellig en dus... maak er een mooie week van ja